Christian Bonemakker met het NOS-journaal. De Egyptische president Sisi betreurt de veroordeling van zes journalisten. De vonnissen zijn volgens hem slecht voor de reputatie van Egypte. Of de straffen worden herzien, zei Sisi er niet bij. Twee weken geleden kregen de journalisten straffen tot tien jaar opgelegd onder meer omdat ze terroristen zouden hebben geholpen. Drie van hen, onder wie de Nederlandse Rena Netjes, waren tijdig het land ontvlucht. Israël heeft bij luchtaanvallen op de Gazastrook zeven Hamas-leden gedood. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende raketbeschietingen vanuit Gaza op Israël. De spanning is hoog opgelopen door de moord op drie ontvoerde Joodse tieners, gevolgd door de dood van een Palestijnse jongen. In die laatste zaak zitten zes Joodse extremisten vast. Een van hen zou gisteren hebben bekend. De burgemeesters van een aantal grote steden gaan met elkaar praten over terugkerende jihadstrijders. Dat gebeurt morgenavond, meldt het AD. Bij het overleg zijn ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en de burgemeester van Antwerpen aanwezig. Vorige week werd bekend dat tot nu toe zeker 30 Nederlandse jihadisten uit Syrië zijn teruggekeerd. De angst bestaat dat zij aanslagen willen plegen. In noodsituaties sterven onnodig veel mensen doordat hulporganisaties te bureaucratisch werken. Dat staat in een rapport van Artsen zonder Grenzen. Vooral de Verenigde Naties krijgen ervan langs. De VN is wereldwijd de belangrijkste hulpverlener, maar is log. En verschillende afdelingen voeren onderling competitie, zegt Artsen zonder Grenzen. En daardoor worden veel mensen in nood niet bereikt. Voor scheidsrechter Björn Kuipers zit het WK erop. Omdat Nederland in de halve finale zit, heeft Kuipers van de FIFA te horen gekregen dat hij geen wedstrijden meer zal fluiten. Ook zijn assistenten Erwin Zijnstra en Sander van Roekel kunnen naar huis. Ze hebben drie WK-duels geleid. Het weer, eerst nog kans op mistbanken, verder geregeld zon en overwegend droog. Alleen vanmiddag kan lokaal een bui ontstaan wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij het knooppunt Koenplein 2 kilometer. A27 Breda Utrecht bij Noordloos 2. A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort Vathorst 2 kilometer. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam bij Broek en Waterland 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. volgen. ZFM zal 106.9 FM. ZFM. My baby, you know you're my love Yeah, so I grab the rail Show sure you won't ride with me If you scared don't lie to me I'm a crazy motherfucker from the Midwest With a Mississippi flow and the altress Steps to doing donuts underneath the arch. I need a chick on time, don't mind being early. I ride or I die. I die at 6:30. A straight up chick like 12 o'clock. I oh, don't know where yeah, that's what she tell the cops. Sick a stand for a nigga, raise a hand for a nigga. I solemnly swear he was with me all day. To the judge, he don't want I love. Hell they can tell she don't even budge. Round and round we go. Don't stop till I taste so oh. I'm in that seat.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 E poi... Che idea. Quale idea? Non fedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? Lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, e 5 litri scolata. mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me sgusciata, ma guardatolo, guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino suo di rifata, ma sembrava una patata, l'ha chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi che idea? Quale idea? Tale yeah. idea, è maliciosa, massa tratte. Ford.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 They are the Tell me I'm wrong, wrong. I don't wanna be right, right. If you tell me Try!